8 uur. Het NOS-journaal. Dick ter Hark. Woningcorporaties schenden salarisafspraken. Spanje laconiek over slechte resultaten bankentest... en radiozenders hier en daar weer in de lucht. Een op de vijf toezichthouders van woningcorporaties... verdient meer dan binnen de branche is afgesproken, blijkt uit onderzoek van de NOS. Na enkele incidenten stelden woningcorporaties vorig jaar zomer... een salariscode voor toezichthouders in... Bij kleine corporaties is het maximum 9.000 euro, bij grote 18.000 euro. Maar in sommige gevallen is het honorarium 10.000 euro's hoger. Corporaties die dat doen zeggen dat hun toezichthouders meer werk hebben... vanwege fusies of bestuurlijke crisis. Huurdersbelangenvereniging De Woonbond noemt het schennen van de code onaanvaardbaar. Volgens De Woonbond moet minister Donner het salarismaximum verplicht stellen op de vijf Spaans, Spaanse autoriteiten zijn allerminst verontrust... over de negatieve resultaten van de Europese stresstest voor banken. Vijf van de acht gezakte banken zijn Spaans. Ze moeten volgens de Europese bankautoriteit nieuw kapitaal aantrekken... omdat ze niet bestand zijn tegen een nieuwe crisis. Maar de minister van Financiën en de Centrale Bank in Spanje... wijten de slechte resultaten aan de meetmethode. Volgens hen hebben de Spaanse banken genoeg reserves... maar zijn die in de test niet meegenomen. Behalve vijf Spaanse banken zakten twee banken uit Griekenland... en één uit Oostenrijk voor de stresstest. De Nederlandse banken, ABN AMRO, Rabobank, ING en SNS, slaagden wel. Op verschillende plaatsen zijn de radiozenders die gisteren uitvielen weer te beluisteren. De zendmasten van Lopik en Smilde zijn nog steeds buiten gebruik, maar andere masten hebben hun taak deels overgenomen. De mast van Lopik wordt mogelijk later vandaag weer in gebruik genomen. Gisteren woedde er zowel in de mast van Lopik als die van Smilde brand. Die laatste stortte grotendeels in. Eigenaar Novik laat vanuit Amsterdam een noodmast overbrengen naar Smilde, maar het kan nog een paar dagen duren voordat die er staat. Het kost tijd om een goede plek te vinden en vergunningen aan te vragen.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 Volgens de oppositie waren het de grootste betogingen sinds de opstand begon. In het afluisterschandaal rond de kranten van Rupert Murdoch... heeft opnieuw iemand het veld geruimd. Murdochs rechterhand Les Hinton, die al meer dan 50 jaar voor hem werk, stapt op. Hinton was de laatste jaren bestuursvoorzitter van Murdochs Amerikaanse mediabedrijf Dow Jones. Ten tijde van afluisterpraktijken in Engeland... gaf hij leiding aan de Britse kranten van Murdoch. In zijn ontslagverklaring biedt Hinton zijn excuses aan... al zegt hij dat hij niets afwist van de afluisterpraktijken. Gisteren stapte een andere hoofdrolspeler in het centraal op... bij Murdochs bedrijf, oud-hoofdredacteur Rebecca Brooks... van News of the World. Na 16 jaar heeft Defensie informatie vrijgegeven... over de locatie van een graf bij Srebrenica. Dat meldt het tv-programma Nieuwsuur...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 President Obama ontvangt vandaag de Dalai Lama in het Witte Huis. De geestelijk leider van de Tibetaan is elf dagen op bezoek in Washington... en werd op de valreep uitgenodigd door Obama. Die zal hem aanmoedigen om te blijven praten met de Chinese regering... over autonomie voor de Tibetaanen. China zegt dat de relatie met Amerika wordt geschaad als het bezoek doorgaat. De Venezolaanse president Chavez vertrekt weer naar Cuba om zich te laten ophandelen tegen kanker. Hij zal onder meer chemotherapie krijgen. Eerder werd hij al daar in Cuba geopereerd. De afgelopen dagen waren de berichten dat Chavez naar Brazilië zou gaan. Maar hij heeft dus opnieuw voor Cuba gekozen. Ondanks de ziekte zou hij nog steeds een nieuwe termijn als president ambiëren. Op het EK-schermen heeft Bas Verwijlen zilver gehaald op het onderdeel Degen. Op het toernooi in Sheffield hij de finale van de Duitse Jurk Fietler. Het werd 15-14. Eerder dit jaar werd hij op het WK 10e. Het weer dan nog. Vanochtend af en toe zon. Vanmiddag vanuit het Westen meer bewolking, gevolgd door regen. Bij een stevige zuidenwind wordt het 20 graden aan de kust... en een gaat op 24 in Limburg. Morgen vrij veel bewolking en enkele buien. Later vanuit het Westen ook af en toe zon. En het wordt dan 18 tot 21 graden.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 zes over 8, goedemorgen. Hoe terecht is het dat Spanje zo laconiek reageert op het nieuws dat vijf Spaanse banken zijn gezakt voor de Europese stresstest? We vragen het econoom Paul de Grauwe, die de rapportcijfers heeft bestudeerd. En toezichthouders van woningcorporaties verdienen nog steeds te veel voor heel weinig werk. Daar valt dus iets uit te leggen door de toezichthouder van de toezichthouders. We spreken hem zo. En Carmageddon, een rampzalig weekend voor autobezitters in Los Angeles. Het is bijna middernacht aan de Amerikaanse Westkust. Tegen half negen onze tijd leggen we contact. <middels> Nederlandse banken kunnen opgelucht ademhalen. Zij zijn geslaagd voor de Europese bankenstresstest. Maar acht van de negentig geteste banken uit andere landen haalden het niet. Het gaat om Spaanse, Griekse en een Oostenrijkse bank. Paul de Grauwe, goedemorgen. Goedemorgen. Hoogleraar Internationale Economie aan de Katholieke Universiteit van Leuven. U hebt de rapportcijfers bestudeerd. Hoe erg zijn de uh, constateringen dat acht van die negentig banken de stresstest niet hebben doorstaan? Ja, dus eigenlijk is het een verrassing dat het zo weinig is. Hè? Dus uh, men had toch verwacht dat er meer banken de stresstest niet zouden doorstaan. En uiteindelijk zijn het er maar acht geworden. Plus die Duitse bank, uh, Helaba heeft die die eigenlijk uh, niet heeft veel meedoen. Dus uh, eigenlijk zouden uh, moeten we zeggen... dat er negen banken de stresstest niet want, hebben doorstaan. Want die Duitse bank die trok zich uh, bij tijds terug... om die met, uh, met die onvoldoende te worden geconfronteerd. Aan de andere kant, uh, meneer de Grauwe... 16 banken zijn zeg maar, net aangeslaagd. In totaal zit duizend, dus een uh, ruim een kwart van de 90 banken in de gevarenzone. Uh, ja, dus... Uh, dat is natuurlijk een, een probleem, maar laten we toch uh, het volgende stellen. Het blijft een relatief gunstig resultaat. Natuurlijk, dat leidt tot uh, speculatie dat misschien de testen niet, niet streng genoeg zijn geweest. Dat wordt, sommige... dat wordt beweerd? Ja, dat wordt beweerd. En daar is wel iets van aan in die zin dat men bijvoorbeeld sommige scenario's... die toch niet zomaar uit de lucht gegrepen zijn... zoals bijvoorbeeld een, een volledige faling van de Griekse overheid... Niet zijn opgenomen. Ha, men heeft werkelijk een relatief optimistisch scenario ontwikkeld in verband met de mogelijkheid of uh, de Griekse regering al dan niet tot een faling zou overgaan. En, en dus daar had men toch nog wel iets strenger mogen zijn, vind ik. Dus in hoeverre kunt u dan inderdaad zeg maar, spreken van een gunstig resultaat? Als je kijkt naar die test, uh, die dan aangeeft dat je in een theoretisch scenario van nieuwe crisis uh, wellicht uh, niet zo heel veel banken de test zouden doorstaan. Uh, de werkelijkheid zou wel eens heel anders kunnen zijn. De werkelijkheid kan anders zijn. Natuurlijk, alles zal afhangen van de manier waarop wij het Griekse probleem oplossen. Hè? Dus uh, uiteindelijk blijft het een, een, een politiek probleem. Slagen we erin om het Griekse probleem op te lossen? Ja, dan zijn de huidige uh, resultaten um, een, een, een goede reflectie van de werkelijkheid. Slagen we daar niet in, ja, dan zijn die tests eigenlijk waardeloos. Dus dat is eigenlijk de, de kern van het probleem. En uh, we keren eigenlijk terug naar um, het kernprobleem: uh, Griekenland. Het kernprobleem: Griekenland. Er is ook een Griekse, Griekse bank bij, hè? Um, uh, twee Griekse banken zelfs. Zijn twee banken bij, ja. Ja, yes. um, ja. Plus een Oostenrijkse uh, bank. Als je dat koppelt aan die vijf Spaanse. De... Wat kun je dan zeggen over de bankensector daar? Staan die er slecht voor? Of is het echt inderdaad alleen maar af te wentelen op de situatie in Griekenland? Well, ik, ik denk dat het toch een, een specifiek Spaans probleem is. Hè? Dat heeft te maken met die uh, spaarbanken. Hè? Dus, uh, de, de grote Spaanse banken, zoals Santander bijvoorbeeld, die stellen het goed. Maar er zijn nogal wat van die... Uh, ...spaarbanken, lokale, regionale spaarbanken... ...die ook in de handen zijn van regionale overheden... ...en die zitten eigenlijk in slechte papieren. En dat heeft alles te maken met... Uh de, de zeepbel die daar ontstaan is in de huizenmarkt. Hè. Dus die, die zijn er eigenlijk nog niet van hersteld. Goed, Spanje. Als je dat vergelijkt met Ierland vorig jaar, als we toch even naar het verleden kijken. toen ging het mis met Ierse banken. die nog maar kort daarvoor wel goed door de stresstest waren gekomen. Moeten we bang zijn dat dit scenario zich herhaalt voor Spanje? Wel, het verschil natuurlijk met uh, Ierland is, is dat er nu wel Spaanse banken zijn opgenomen. Vorig jaar met Ierland was waren eigenlijk alle Ierse banken geslaagd. Hè. Dat was, was in feite de paradox dat toen de test zei Ierse banken jullie zijn oké okay, en enkele maanden later uh, was, was het een diep probleem. Dus in die zin is het wel een verschil. En vandaag te zeggen de signalen wel um, Spaanse banken zijn. Problematisch. Het geeft dus wel de mogelijkheid aan de Spaanse overheid om die Spaanse banken wat te uh, herkapitaliseren... ...zodat zij misschien uh, de problemen in de toekomst zullen kunnen vermijden. Want ja. dat is uiteindelijk het doel van zo'n stresstest. De banken ertoe brengen om meer kapitaal uit te geven. We gaan het zien in Spanje met name. Ik dank hartelijk, Paul de Grauwe, hoogleraar dank Internationale graag. Economie aan de Universiteit van Leuven bijna een modaal inkomen verdienen voor ongeveer tien vergaderingen per jaar. Voor een deel van de toezichthouders van woningcorporaties is dat werkelijkheid. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat een vijfde van alle toezichthouders bij woningcorporaties... meer verdient dan binnen de branche is afgesproken. Albert Kessies, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben directeur van een vereniging van toezichthouders op woningcorporaties. Mijn vraag aan u, is de afspraak over de beloning van de toezichthouders wel hard genoeg geweest? Uh, ja, ik moet even de, wat geschiedenis uh, uitleggen. Uh, de, deze code die is vanaf 1 juni vorig jaar uh, van kracht en dan voor uh, leden van uh, onze vereniging. En voor die tijd hadden wij een adviesregeling voor uh, onze leden. En uh, dat was meer een richtlijn voor commissarissen uh, wat zij ongeveer aan vergoeding zouden kunnen krijgen per jaar. Dus uh, die, die code die vanaf 1 juni vorig jaar die geldt voor nieuwe toezichthouders, nieuwe commissarissen... Dus uh, het kan nog even duren voordat iedereen, ieder lid van de VTW, zich aan deze code uh, gaat houden. Vanaf 1 juli volgend jaar moet iedereen, ieder lid van de VTW, ook de, de huidige commissarissen, zich aan deze code houden. Dus wij verwachten wel dat uh, steeds meer commissarissen uh, uh, voldoen aan deze code. Daarnaast is een... Uh... Maar, uh, ik ga u even onderbreken, want die code die is ingegaan per 1 juli 2010. We hebben gecheckt, uh, Jan Franser bijvoorbeeld, commissaris van de Koningin in Zuid-Holland... verdient met zijn bijbaan als toezichthouder bij corporatie Delta Wonen in Zwolle... nog altijd hetzelfde als in 2009, bijna 25.000 euro. En dat is 10.000 euro meer dan de norm aangeeft. Een van de vele voorbeelden die onze redacteur op dit moment hebben beschreven op onze website nws.nl... Dat zijn de feiten. Daarmee mijn vraag. Is de afspraak over de beloning van de toezichthouders wel hard genoeg geweest? De heer Fransen is al langer lid van ons. dus uh, die moet Vanaf 1 juni volgend jaar moet hij zich uh, aan de code houden. Dus dan uh, vanaf die, dat moment uh, zal hij zijn... Uh... Uh, vergoeding uh, naar beneden bij moeten stellen. Maar is dat logisch om dat toch uh, een jaar uit te stellen. als je binnen een branche afspraken maakt. in een tijd dat zoveel ophef is over honorering van toezichthouders? Waarom houdt, want dat zijn de feiten. één op de vijf zich daar nog steeds niet aan? Krijgen ze te weinig bijvoorbeeld? Uh, nou, we hebben de, de code die wij hebben opgesteld. Uh, die is uh, door een aantal deskundigen goed bekeken. En uh, wij vinden dat. Uh, in het, ook in het kader van sober en doelmatig uh, omgaan met uh, geld. Uh, van coöperaties vinden we dat een, een goede regeling uh, die, uh, die voldoet aan de normen van andere branches uh, in de maatschappelijke sectoren. Maar in een tijd van sober uh, en doelmatig um, met geld omgaan, zijn de feiten, denk ik, toch niet daarop aansluitend? Uh, nou, uh, uh, het overgrote deel van de commissarissen houdt zich wel aan de code. En, uh, en, en er is een driekwart. Maar één vijfde niet. Ja, er zijn ook uh, 25% is geen lid van ons. Dus wij, wij, hopen, nou wij weten zeker dat uh, over een jaar uh, iedereen uh, zich uh, ieder lid van de VTW zich aan de code moet houden. Schuift u daarmee dat... het probleem niet vooruit? Waar, waarom grijpt u nu niet in? Is het, is het niet mogelijk om dat te doen? Uh, nou, bestaande afspraken die, uh, die moet je nakomen. En wij hebben een periode van twee jaar uh, aangegeven... waarin uh, men zich uh, kan uh, aanpassen, ook qua honorering, aan deze code. En dat vinden wij een, een, een goede opvangsregeling. En iedereen moet zich ook verantwoorden in het jaarverslag. Uh, daarnaast willen wij ook graag om, uh, dat niet-leden zich aan deze code houden. En uh, wij pleiten ook dat, uh, dat deze code in de nieuwe woningwet, de herziende woningwet, uh, algemeen verbindend wordt verplaatst. Zodat iedereen zich aan de code moet houden. En Want niet-leden hoeven dan... zich nergens van aan te trekken? Nee, en sterker nog, als je als lid denkt van: nou, ik vind het, uh, vind het uh, geen goede code, dan uh, kan ik ook het lidmaatschap opzeggen. Dus wij willen liever dat dat via de wet geregeld wordt. Net als, bijvoorbeeld als een CAO. Dat zijn natuurlijk heel andere bedragen, maar wij. wij uh, en, en dan kan het bijvoorbeeld via de rechter. Uh, uh, kan men gedwongen worden zich eraan te, te houden. En het voorstel hebt gedaan aan minister Donner. De kans dat ja. hij dat goedkeurt is klein. Wat gaat hij doen als, als hij dat voorstel afkeurt? Nou, de. De minister die, die, uh, waarschijnlijk kan, gaat u het wel uh, in, de, in de wet opnemen... als uh, minimaal twee derde van de corporaties uh, dat ook wil. En voor deze code denk ik dat dat geen, geen probleem is. Dan gaan we dat zien. We gaan het hier maar afsluiten. Ik dank hartelijk Albert Kersies, directeur ja. van de Vereniging van Toezichthouders op woningcorporaties. Corporaties. Uh, gedaan. Alle feiten staan op nos.nl. Wordt het een fataal verkeersinfarct in Amerika... of is het misschien niet meer dan een media-hype? Carmageddon is hier. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Tim Moverdijk. Hoe werkt een zendmast als in Hogersmilde En hoe moet we nu verder met de uitzendingen? Jacques Hollemans zorgde er met zijn technici jarenlang voor... dat Radio 1 heel gewoon via de FM bij u te horen was. Goedemorgen, meneer Hollemans. Goedemorgen. De... Mag ik een kleine correctie aanbrengen? Ik ben niet degene die de uh, zenders aan de praat hield... Ik zat daar namens de publieke omroepen om uh, voor jullie Radio 1... Uh... Nou, we hebben wat al wel gezien hier in Radio 1 als iemand die echt in de grote knoppen bediende. Laten we het daarop houden. Laten we praten over okay. de toren in Smilde. Die bestaat ja. uit een betonnen deel met een metalen mast erbovenop. Hoe zitten die nou eigenlijk in elkaar? Um, nou, Je hebt die, die, die betonnen voet. Die is uh, een meter of 80, 85 hoog. En dan moet je je echt voorstellen... Uh, op, uh, bovenin staat een grote kogel van een meter of twee doorsnee en daar staat die mast op. En dat wil zeggen die mast die kan dus draaien, bewegen. En daarom zijn ook die uh, touwen, die tuien uh, nodig om hem uh, in model te houden. Ja, op de tv-beelden was gisteren heel goed te zien... dat er een enorme bundel kabels uit de toren hingen. Kabels die tot vandaag binnen in de metalen mast zaten. Staat er veel stroom op die kabels? Um, ja, die, die zenders die gebruikt worden... dat zijn zenders die toch een redelijk hoog vermogen hebben. En dat betekent dat daar uh, ja, toch de nodige uh, stroomspanning en, en zo opstaan. Kijk, je moet je voorstellen... Um, in de betonnen voet van de toren, ergens bovenin, zijn uh, etages, daar staan de zenders. En helemaal boven in de mast, daar zitten de antennes. En dat wil zeggen, de techniek staat beneden. Daar wordt het grote vermogen opgewekt om te kunnen zenden. En dat wordt dan getransporteerd via die dikke kabels die je zag liggen, naar de zenders die helemaal boven in de mast staan. En ze staan zo hoog, omdat hoe hoger hoe groter het bereik is. En dat is logisch natuurlijk, omdat ze natuurlijk het hele land moeten kunnen bereiken. Als we kijken naar de manier, en nu ben ik natuurlijk geen brandweerspecialist... naar de manier waarop die, die, die zenders, die masten met elkaar in verbinding staan. Als eerst die brand was in Lopik. Betekent dat dan automatisch dat de druk die dan daar afneemt... ook de druk doet toenemen in een uh, zendermast als in Hogesmilde? Weet u dat? Um, nou, laat ik zeggen wat er... Het... ...gebeurd is, weet ik niet dat ik dat voor stel. Maar wat je uh, gewoon wel kunt uh, stellen... ...is wanneer loop ik ...een probleem heeft en stopt... ...dan kan je... ...de zender in Smilde... ...misschien nog ietsje harder zetten. Kijk, normaal gesproken zal iets op... Uh, ...ja, zeg maar... ...90% van zijn maximale vermogen werken. Je kan hem iets harder zetten... ...maar dan wordt het bereik niet veel groter. Want die mast gaat niet de hoogte in... En dat betekent je kan, euh, nou, laat ik zeggen, euh, vanuit Smilde een stukje verder komen richting euh, de Randstad. Gebeurt dat maar... automatisch dan, als loop ik bijvoorbeeld uitvalt dat Hoge Smilde en hier in Hilversum en op andere plekken in Nederland de zendermassen dan automatisch euh, erg harder aan gaan trekken? Dat weet ik niet. Nee. Ik, ik kan me dat niet voorstellen, omdat, laat ik zeggen, het zijn grote vermogens en daar wil je toch wel enige controle over houden. Ja. Het is natuurlijk gewoon een heel groot ding, hè? Zo'n mast, is hier weer makkelijk op te zetten? Die toren in hogersmelde? Nou, één zal er een deef, stevig onderzoek komen van uh, hoe ver de uh, betonnen voet beschadigd is. En ja, vervolgens moet je zo'n ding op voorraad hebben om te roepen: van nu gaan we weer uh, pijpen van twee, ruim twee meter doorsneden op die grote kogel zetten. En dat is 200 meter hoog. Uh, dat moet voorzichtig gebeuren en stap voor stap, dus daar ben ik wel even mee bezig. Ik denk dat de noodmast, die zal uh, ja, ergens in de buurt gezet worden, ook niet bovenop die toren. En die zal dus geen 300 meter hoog zijn. En die zal dus maar een gedeelte van die nu uitgeschakelde zendemas kunnen overnemen. We gaan wachten vandaag of inderdaad heel Nederland weer uw woorden kan horen via Radio 1. Ik dank u hartelijk. Zo, misschien, misschien nog een kleine opmerking. Een heel kleine opmerking uh, dan. Ja hoor, um, Er is, ik uh, bel je vanuit uh, het noorden. Er is wel degelijk weer op sommige frequenties iets te horen. En bijvoorbeeld Drenthe is ook weer op zijn eigen frequentie hoorbaar. En het Radio 1-journaal? Radio 1-journaal um, wordt hier tegen de Duitse grens een beetje weggedrukt door een Duitse zender. Maar luisteraars met een RDS-radio die rondrijden, zet hem op RDS. En de radio vindt ongetwijfeld snel een alternatief. Zeg het voort, zegt het voort. Jacques Hollemans, hartelijk dank. Graag gedaan. We gaan terug naar Londen. Daar spraken we eerder met Hieke Jippes, maar die viel toen weg door zenderproblemen. Hieke ben nu? Nee, weer niet. Hieke Jippes. Ja, ik ben er. Gelukkig, want we gaan het hebben over het grote excuus van Rupert Murdoch. Het is vandaag in alle Engelse kranten te lezen. Het gaat om een grote advertentie van de media magnaat waarin hij zijn excuses aanbiedt voor het grote afluisterschandaal van de inmiddels opgedoekte krant News of the World. Duizenden beruchte bekende en minder bekende werden in de afgelopen jaren afgeluisterd en de grote baas heeft dus zijn excuses aangeboden. Hoe zag die advertentie eruit, Hieke? Die advertentie staat uh, in alle kranten uh, pagina groot, uh, met als kop We Are Sorry. En het is een door het stof gaan, het spijt ons allemaal, het is allemaal verkeerd gegaan. De krant, de uh, News of the World, die uh, de, het, het doen en laten van anderen tegen het licht hield, heeft gefaald op het moment dat het zichzelf tegen het licht moest houden. Uh, u zult van ons nog meer horen, want uh, wij zullen uh, de schade zoveel mogelijk probeer, proberen te herstellen. Reken maar dat ze nog meer van Murdoch gaan horen. Maar dat gaat waarschijnlijk ook gebeuren in de juridische arenas... en ook in de politieke arenas. Is dit een slimme zet van Murdoch om de schade zoveel mogelijk te beperken... via zo'n I am sorry uh, advertentie in de kranten? Uh, er wordt hier uh, gespeculeerd dat uh, Murdoch... Uh, um... Uiteindelijk heeft ingezien dat hij niet kan blijven pappen en nat houden. Kijk naar uiteindelijk het ontslag van Rebecca Brooks... de chief executive, de topvrouw van News International in Engeland. Uh, gisteren, later op de dag, uh, het ontslag van uh, de baas van Dow Jones, Les uh, Hinton. Uh, de man die uh, ook uh, de uitgaven van de Wall Street Journal overzag. morgen stond er nog in de Wall Street Journal... bij monden van Rupert Murdoch dat het allemaal ging om... Minor mistakes, kleine vergissingen. Gisterenmiddag uh, zei Les Hinton... die meer dan 50 jaar zei aan zij met Rupert Murdoch is opgetrokken. Het is beter dat ik uh, maar vertrek. Uh, context. Ik heb twee keer tegen een parlementaire commissie in Engeland... destijds gezegd dat er geen uh, bewijs was... dat er bij de, bij de News of the World iets aan de hand was. Dus die is ook, ook geloosd. Um, uh, het, het is duidelijk... Rupert Murdoch heeft een, uh, de PR-company edelman in de arm genomen en uh, men uh, vermoedt hier... Dat uh, die PR Company heel erg achter uh, deze uh, moves uh, staat. Het doet mij nog het meeste denken aan uh, dat cabarelletje van Dr. Anders P... over uh, de, de familie die in uh, Bar Siberië in de slee zit. En kind naar kind voor de Wolven uh, gooit om uh, zelf veilig bij het eindpunt aan te komen. Nou, dit is precies hetzelfde. En wanneer gaat uh, Rupert Murdoch uh, zich mogelijk zelf voor de Wolven werpen? Uh, hij wordt uh, dinsdagmiddag is hij ontboden voor een parlement commissie, had hij eerst geweigerd. Toen is hem via een deurwaarder aangezegd dat hij moest komen. En hij verschijnt dinsdagmiddag met zijn zoon James uh, uh, voor die commissie. Maar het is hiermee absoluut nog niet afgelopen. Ik heb best vanuit Londen, dank het weekend der weekenden is begonnen in Los Angeles. De stad in het zuiden van de Amerikaanse staat Californië... ziet dit weekend al weken met afgrijzen tegemoet. De Interstate 405, de 405. Een van de belangrijkste verkeersaders van de stad... wordt afgesloten wegens werkzaamheden. Rampzalig omdat iedereen in Californië zich met de auto verplaatst. 'Carmageddon' noemen de Amerikanen het. Het einde van de wereld, zoals zij die kinderen. Een chaos wordt verwacht en autoriteiten roepen op... om vooral thuis te blijven... Weekend. Maar het is voor een goed doel, die werkzaamheden. Want rijden op de verstopte interstate was nooit een pretje everybody on the freeway. Go, go, go. Could you They're about to murder? close it to work on it and the fear is it will shut down LA or parts of it in the process. So the freeway is being widened and this bridge, the Mulholland Avenue overcrossing, will have to be demolished to make room for the extra lane. Avoid the area. I just stay home. City officials have begged people to stay away. It is critical that everyone plan ahead, avoid the area, or stay home during the two-day period. To totally avoid the 405 area, complete. You may even left. want to pack a tent in your car, some water, you know, a, a Coleman stove. It's going to be that bad. Then there are those who are trying to capitalize on the situation. Bars have invented themed drinks like the Gridlock and the road ranger hopefully alleviate some of the stress that they may be experiencing that particular weekend this tattoo shop it's 15 off if you get inked during the shutdown i don't think of any other better way to kind of represent la than to have a gridlock tattoo How to make a buck in times of disaster. Even wat geld verdienen in tijden van rampen. Speciale drankjes voor de gelegenheid. Korting op tatoeages. En ze heeft er zitten dus ook commerciële voordelen aan Carmageddon. Althans voor sommige mensen. Lillian Campbell, goedenavond voor u. Goedemorgen hier. Hallo. U woont in Los Angeles. Bijna middernacht daar. Wat zijn uw plannen voor het weekend als ik vragen mag? Heel rustig aandoen. Want uh, nou ja, zoals blijkt is het, uh, of zoals het zal blijken, uh, is het een, zal het een grote chaos zijn. Iedereen uh, rijdt normaal gesproken op die uh, 405. Dus de, nu zal iedereen de straten nemen. En ja, dat zal voor heel veel uh, ja, problemen en opstoppingen zorgen. te fietsen in Los Angeles? Dat zou fijn zijn, maar nee, dat, dat doe ik niet. Dat is niet echt uh, mogelijk hier. Want Amerikanen rijden auto's, he? Vertel we eens aan de luisteraar hoe belangrijk auto's zijn voor Los Angeles. Ja, dat is bijna hetzelfde als ademhalen. Uh, alles ligt verspreid. Dus op, uh, een, de fiets pakken kun je om misschien een klein boodschapje te doen. Maar dan moet je vaak toch wel weer een soort berg op om weer... Uh, daar Te komen of terug te komen, maar je moet eigenlijk alles om met de auto te doen. En dan is die 405, de 405, die Interstate een heel belangrijke. Wij kennen hier de A2, de A4 en andere uh, snelwegen die bij autorijders die nu luisteren onmiddellijk uh, afgrijzelijke gevoelens oproepen. Hoe is die Interstate 405 in Amerika? Vertelt u dat eens. Ik denk dat het eigenlijk wel bijna deel is van ieders leven hier, uh, om, om waar dan ook maar te komen. Het is een hele belangrijke uh, weg om, om, om naar een bepaalde plek te komen, of werk, of, of, of bijvoorbeeld vertier. Dus ja, we wonen hier, uh, ik denk in L.A. County, misschien 15, 16 miljoen mensen. En de of five is de, de ader, uh, de, de uh, belangrijkste ader hier in uh, L.A. En komt alles weer goed als dit weekend die werkzaamheden zijn verricht? Zijn de files dan opgelost voor Los Angeles? Ik denk het niet. Sowieso zijn er altijd files op de 4 of 5, ook in het weekend. Maar ik denk wel dat het een nasleep zal hebben, ja. In ieder geval gaan we dit weekend zien hoe groot Carmageddon gaat worden. Lillian Campbell, ik dank u hartelijk. En we spreken u graag na het weekend om te horen hoe het is geweest. Ja. Weekend. Dat brengt ons bij het einde van dit Radio 1-journaal. De tros gaat zo direct verder naast de hoofdpunten van het nieuws. Ik wens u een heel prettige zaterdag. Spreekt dit tot uw verbeelding? Dan bent u bij de Robeco Zomerconcert aan het juiste adres.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 Journal. Mediamagnaat Rupert Murdoch heeft in alle Britse kranten een paginagrote advertentie geplaatst. waarin hij spijt betuigt over het afluisterschandaal. Zijn krant News of the World de telefoons af van prominente figuren. en nabestaanden van vermoorde mensen. Boven de advertentie staat in grote letters: We are sorry. Toezichthouders van woningcorporaties verdienen vaak meer... dan binnen de branche is afgesproken, blijkt uit onderzoek van de NOS. Kleine corporaties mogen maximaal 9.000 euro betalen, grote 18.000. Maar één op de 5 toezichthouders verdient meer, soms zelfs een veelvoud daarvan. De Spaanse autoriteiten reageren laconiek op de negatieve resultaten van de Europese stresstest voor banken. Vijf van de acht gezakte banken zijn Spaans. Volgens de minister van Financiën en de Spaanse Centrale Bank hebben de gezakte banken genoeg reserves, maar zijn die ten onrechte niet meegeteld. En Nederland heeft de Syrische ambassadeur in Den Haag op het matje geroepen. vanwege het aanhoudende geweld in zijn land. Hij kreeg te horen dat het doden van demonstranten ontoelaatbaar is. En ook wil Nederland dat Syrië journalisten toelaat. En dat waren de hoofdpunten. Het weerbericht van Weer Online. De bewolking neemt geleidelijk toe en in het westen valt lokaal lichte regen. De neerslag zal in de loop van de ochtend over het land uitsmeren... en bereikt het oosten zo aan het einde van de ochtend. Vanmiddag overheerst de bewolking en regent het van tijd tot tijd. De temperatuur loopt op tot 20 graden in het westen... en 22 tot 24 graden diepe landinwaarts. De zuidenwind trekt stevig aan en wordt matig boven land en vrij krachtig aan zee... en zal af en toe wat vlager uit de hoek kunnen komen... Aan het einde van de middag bereikt een actieve storing het westen van het land. Het regengebied trekt in de avond naar het oosten en zal in de nacht naar Duitsland wegtrekken. De temperatuur ligt vannacht tussen de 12 en 14 graden bij een overwegend matige zuidwestenwind. Morgen zondag dan hebben we een mix van wolken, buien en enkele zonnige momenten. De temperatuur doet een stapje terug en komt uit op 18 of 19 graden aan zee en 20 of 21 graden in het binnenland. Verder staat er een stevige zuidwestenwind. In Hollandse Zaken, geen jonge Marokkanen en Antillianen meer toelaten in je winkel? Mag dat na de zoveelste overval door allochtonen? Kun je niet anders als de politie je te vaak laat afweten? Of is het racistisch en ontoelaatbaar? Een pittige live discussie in Hollandse Zaken vanavond live op Nederland 2. Doei, tabi, de tot ziens. Houdoe. Nederland neemt in graptempel afscheid van de strippenkaart. Straks reizen we allemaal met de OV-chipkaart.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 Tros Nieuws Show. Presentatie Twan Huis en Mieke van der Wey. Goedemorgen, dat is nog een verrassing, hè, Twan Huis. Eh, hartelijk welkom, Twan. <lacht> Je eh, bent gastpresentator vandaag, maar het is nu wel een beetje spijtig dat zoveel mensen ons niet kunnen horen. Zou het er iets mee te maken hebben? Zit ik hier en vallen er twee zenders om. wat? Om toe. Maar goed, u weet misschien, er zijn problemen met zendmasten, maar eh, de alle luisteraars die ons wel kunnen horen, die boffen dus vanochtend. Dat wil ik maar even zeggen. Goed, wat gaan we doen? Om negen uur komt Henk Bres. Kent u die nog uit het Lagerhuis? Vast wel. Hij heeft nu een burgerinitiatief gestart, want hij wil pedovereniging Martijn Verbinden bieden. Maar ja, of dat kan en of dat zin heeft, daar gaan we het over hebben. En dan de droogte in de hoorn van Afrika. De ergste in 60 jaar over de achtergronden daarvan gaan we het hebben met Afrika-onderzoeker Jan Abink. En dan de, ja, sorry, moorden, moordende concurrentie in de uitvaartbranche. Verhoeven, Ewald Verhoeven van de Gelders uitvaart discount. Die zegt, het kan heel goedkoop dat cremeren. En er zijn steeds meer mensen willen dat ook. En het laatste onderwerp dat uur is de vraag... of Google ons van ons geheugen gaat beroven. Ja, er zijn onderzoeken die daarop wijzen. En we gaan het erover hebben met Mark Miras. Dan om tien uur een film over Nicolas Sarkozy. Is het wat? We gaan het erover hebben met Nick Pas. Dan komt Arie Storm, hij gaat de boeken bespreken. En het laatste onderwerp is Jane Austen, want er is namelijk... 1,1 miljoen euro betaald voor een onaf manuscript van haar. Wat is dat toch met die voortdurende Austin-mania? Zometeen, Sandra de Jong, ze zit er al van de Consumentenbond... over het meldpunt Medische Missers. Maar eerst gaan we het hebben over money. De euro, namelijk de euroruzie die woekert voort. De euro nu serieus in gevaar. Enorme run opgoud. Dat zijn zomaar wat krantenkoppen die de financiële crisis van de afgelopen week typeren. Een uh, eurotop met de bedoeling om Griekenland van de ondergang te redden... die werd uitgesteld. Ondertussen ging Italië bijna ten onder. En kredietbeoordelaars be waarschuwen nu zelfs dat de Verenigde Staten... de hoogste kredietstatus, de, <mahoedsel> de triple AAA-status, e dreigt te verliezen... als niet heel snel een oplossing komt voor de budgetproblemen daar. En dan werden ook nog eens de Europese banken weer eens aan een stresstest onderworpen. En om ons door de bomen het bos weer te laten zien... praten we met universitair hoofddocent Economische Methodologie... Aan de Universiteit van Utrecht, Piet Keizer. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u al uh, uw spaarcenten omgezet in goud, of niet? Uh, nee, dat doe ik niet. En uh, het bleek dat ik uh, mijn spaarcenten heb bij de bank die het allerbeste uitkwam. De? Uh, de Rabobank. Ja, gratis reclame. Ja, die staat ja, er dus heel goed voor. Die staat er goed voor. Want even dus... maar uh, laten we de zaken doornemen. Amerika dreigt zijn kredietwaardigheid te verliezen. En ze moeten voor 2 augustus moeten ze hun budgetproblemen oplossen... anders gaat het land ten onder, worden we nu gewaarschuwd. Is het echt zo serieus? Uh, dat lijkt mij zeker. Dit is heel serieus. Uh, vooral uh, serieus omdat uh, de Amerikanen politiek verdeeld zijn. Kijk, als de Republikeinen en de Democraten het nu eens waren... over hoe komen we hieruit, dan maakt het niet zoveel uit... of de, dat nou een half jaar later of een half jaar eerder gebeurt. Uh, men heeft dan wel vertrouwen, ze komen er wel uit. Maar op dit moment uh, wordt er een politiek spel gespeeld... En dat is natuurlijk dramatisch op zo'n moment. Ja, iedere dag om, om half vier of vier uur... dan zet president Obama met de republikeinen... met de tegenstanders mm. bij elkaar in het Witte Huis. Ja. Stel nou voor dat ze niet tot een oplossing komen. Heeft dat dan meteen eh, effect ook op ons, op de euro? Ja, dat lijkt mij wel, want de Amerikanen... en daartegenover natuurlijk de Chinezen... Hè, die dat allemaal financieren voor een heel groot deel... Ja, als, als die problemen krijgen met elkaar en China wil echt Amerika, los dat nou op. En dat gebeurt maar niet, dan uh, zijn de verwachtingen van de groei van de wereldeconomie natuurlijk uh, negatiever. Ja, en uh, Europa heeft daar natuurlijk groot belang bij. Die, die is tenslotte uh, voor een deel uit de crisis gehaald door niet-Europese landen. Met name China en Amerika ook met hun uh, bestedingsgedrag. En wij hebben lekker geprofiteerd van hun goede gedrag. En uh, als zij dan nu ruzie gaan maken en uh, minder gaan besteden... en problemen hebben, ja, gaat onroepelijk de kosten van Europa. Ja. Dat... Zijn het fijne tijden voor een economisch methodoloog? Uh, geweldige tijden, ja. Hoe triest ook, uh, ja, ik fleur helemaal op. Nee, nee meet u dat serieus? <laughs> dat meen ik serieus, omdat methodologie gaat over de vraag... Uh, wat is economische wetenschap? Wat, wat kan ze, maar wat mag, kan ze absoluut niet? En ik heb nu al 30 jaar lang uh, zitten vechten tegen economen. Jullie pretenderen veel te veel. En uh, jullie gaan uit van de veronderstelling dat vrije markten goed werken. Ja, de meeste, althans, 80, 90 procent. Daar ga je van uit. Dat is geen implicatie, dat is geen resultaat van empirisch onderzoek. En uh, jullie alle berekeningen zijn daarop gebaseerd, op die verontstelling. Nou, en er zijn stromingen, en dat zijn maar kleine groepjes... en die worden echt genegeerd of je wordt ontslagen als je er zo niet denkt. Ja, die hebben altijd uh, goede analyses gegeven van dit kan zo helemaal niet. Deze, deze financiële uh, ontwikkeling. En we weten precies waar het dan aan parkeert... maar dan word je ontslagen als je zulke dingen zegt. Yes, dus uh, voor mij zijn het uh, in die zin gouden tijden... Want, want nu blijkt maar eens dat die uh, neoliberale dogma's... ja, uh, desastreus zijn geweest. De marktwerking werkt niet, zegt u? Uh, het is altijd zo dat uh, vrije markten alleen werken... onder bepaalde institutionele condities. Uh, waarbij het gedrag van mensen meer of minder rationeel, min of meer uh, maatschappelijk verantwoordelijk gedrag... en overheidsregelgeving nauwkeurig uh, als het, ware het kader moeten bieden... waarbinnen mensen vrij kunnen opereren. Als dat kader er niet is, of slecht is geformuleerd... of uh, domweg, hè, zoals in vele landen, uh, gewoon men houdt zich er helemaal niet aan... Ja, dan heb je een vrije markt, dat, dat is meer een, een casino. Ja, daar zitten we dus nu kennelijk in. Want daar zitten we midden in. Na die stresstest dan met de banken. Uh, ja. Was dat goed nieuws, dat er eigenlijk maar acht banken zijn in Europa waar het niet zo goed mee gaat? Uh, het is goed nieuws, maar het verraste me niet. He, want die stresstests, die kijken gewoon naar bepaalde indicatoren. En die kun je eigenlijk ook elke dag wel in de krant lezen. U bedoelt, u had het zelf kunnen bedenken? Ik had het zelf kunnen bedenken, ja. Ik had het al bedacht. Maar, ja. nou, maar, maar, het is ja, maar misschien... daarom worden ze, plat gezegd, daarom worden ze ook gehouden. De meeste banken die zien het wel zitten. Zeg maar even hardop, uh, wat wij al, al lang in de boeken zien, uh, dat het goed zit. Maar de vraag ja, is ja. wel even bij test. test en de naam suggereert dat het nu betekent... dat als er een, uh, ja, ernstige dingen gebeuren, dat wij daar tegen kunnen. Nou ja, behalve... En dat dan... is natuurlijk... Absoluut niet onderzocht. Nee, nee. Dat kun je ook helemaal niet onderzoeken. Maar goed, wel die acht die hebben het dan niet gehaald. Hè? Dus, ja. acht, vijf, vijf Spaanse banken hè, van die acht. Ja. Uh, denkt u dan, nou, Spanje wordt het nieuwe Griekenland? Uh, dat is natuurlijk een risico. Maar ik vind het Spaanse bezwaar volkomen redelijk. Als je om wat voor reden dan ook reserves aanhoudt, dan gelden die toch als buffer in tijden van stress. En nu zegt de autoriteit die deze tests uitvoert... die zegt, ja, maar dat tellen we niet mee, want die hebben we jullie opgelegd. Dus ja, Zo maar daarom zijn het. ze er nog wel. Ja. Het dus. klinkt alsof we in een soort perfecte storm terechtgekomen zijn. Mm -hmm. Amerika is rampzalig. In Europa lukt het niet om de Europese leiders tot een mm -hmm. oplossing te komen. Over China hoor je ook al dat het de groei eruit is. Hoe, hoe? Ik las eergisteren nog een lang verhaal over China... dat de groei er enorm in zit... maar dat de Chinese leiders bang zijn... dat dit domweg uh, niet meer gaat. te beheersen is. Ja. En dat het dus dan met een knal opeens naar beneden gaat. Ja, dat, dat zou dramatisch zijn, want de Chinezen hebben ons voorlopig gered. En onderschrijft u al die stellingen, dat we naar een... Een rampenscenario aan toewerken zijn? Ik onderschrijf uh, de stelling dat uh, in deze tijd van grote onzekerheid. En, en niemand kan zeggen wat er over een maand of over een jaar aan de hand is. Dat zelfs dan, u niet? Uh, zelfs ik niet. Nee, erg hè. <laughs> Had u dat gehoopt <laughs> nog? Nee, maar wat ik wel te zeggen heb, is dat uh, e economische theorie... die ervan uitgaat dat de wereld heel onzeker is... en niet zoals de hoofdstroom zegt, alles is in evenwicht. En dat is de basis van onze berekening. Nee, alles is onevenwichtig en mensen weten het niet meer. Mensen zijn irrationeel. Paniek, volgen elkaar. Oeh, wat doe jij? Als je zulke modellen en analyses bouwt... En dan kom je tot de conclusie dat... Uh, particuliere partijen, marktpartijen. domweg niet in staat zijn om het geheel ergens uit te trekken. En iedereen volgt elkaar in soms iets, iets negatiefs. En dat zie je ook. En dan ook. blijft over de overheid. Ja, maar... Nou, de Nederlandse overheid is gewoon te klein. Ja? Dus, dus dat, die moet gewoon uh, Europees uh, opereren met andere landen. Uit de euro, zegt Geert Wilders. Weg, ja, uh, weg ermee. Ja, dat lost niks op dan heb je, ga je alleen maar een beetje over van een systeem van vaste wisselkoersen... één koers, hè, dan de euro... naar de mogelijkheid van flexibele wisselkoersen. Maar dat is, dat is helemaal geen oplossing. Want dan vergroot je de onzekerheid op de grote Europese en wereldmarkten. U was een tegenstander van de euro hè, toen die werd ingevoerd. Ik, ik, uh, ik woonde toen in Maastricht. Dus ik heb al die heren ja. voortdurend langs mijn deur zien gaan. En op dat moment zat ik al midden in de sociologie aan het studeren... over begrippen als uh, conflict, stratificatie en cultuur. En in de economische theorie komen die begrippen niet voor... Maar uh, naar mijn mening was het verschil tussen noord en zuid cultureel gesproken te groot. En dan krijg je enorm wantrouwen. En hebt u nu het idee, ik heb een beetje gelijk. Ja, er waren wel meer uh, die oh, ja. er zo over dachten. Maar, wel, maar uh, dat komt omdat ik gewoon de economische theorie anders bestudeer. Ik, ik heb jaren sociologie erbij gedaan, ik heb jaren psychologie gedaan. En ik geef nu wetenschapsfilosofie. Maar goed, u was toen en dan krijg je domweg een, een andere kijk. Ja, maar u was toen van, tegenstander van die munt. Van ja. weer, en, en nu denkt u, ja, we moet toch maar blijven. We, we zitten er nu in. Ja. Je kun, en er nu uitstappen, ga je over van vaste naar flexibele wisselkoersen... Ja, ja. met meer onzekerheid. Dus, dus dat dus, is ook geen oplossing? Op dit moment zou ik dat zeker niet aanbevelen. U zegt, niemand weet het eigenlijk, wat we moeten doen. Nu ja. komen donderdag ja. uh, op last van de president van de Europese Unie... van Rompuy, alle... Ja. Europese leiders bij elkaar, die weten het ook niet. Wat moeten die gaan besluiten, donderdag? Uh, als je een, een goed doordachte economische en politieke vi visie hebt op dingen... Uh, dan is het niet zo moeilijk. Dan ze bellen het... u. Wat zegt u tegen ze? Dan, dan zou ik direct zeggen van uh, het noodfonds moet uh, meer geld gaan lenen... Ja, ze, ze Het noodfonds van Europa heeft een kredietstatus. Dat is gewoon AAA, dat is het beste. Dus die hebben een interestpercentage van 2 à 3. En die leent op de markt. En die leent het door aan de Grieken. Tegen een fatsoenlijk, redelijk uh, interestpercentage. En niet het krankzinnige percentage wat de financiële markten uh, van de Grieken vragen. Want Griekenland wordt kapot gemaakt op dit moment. De Grieken worden door de financiële markten kapot gemaakt. Maar ook door het beleid ja. van de IMF en de Europese Unie. Ja, uw collega's? bezuinigen, bezuinigen. bezuinigen. Nou, er zijn is het slechtste, is het slechtste, is het slechtste wat je moet doen. Ja. Nou ja, er zijn ook een paar economen, Zweden van Wijnbergen onder andere, die zegt ja, uh, we moeten gewoon die, die schuld maar uh, kwijtschelden misschien. Ja. Misschien is dat gewoon het beste, want nu ja. gaan, gaat het met de Grieken natuurlijk ook uh, bergafwaarts. Ja, uh, als je niks anders meer weet, dan, dan is dat eigenlijk wat eruit voortvloeit. Maar er zijn best betere oplossingen. En die oplossing is, je moet doodgewoon de schuld financieren... maar dan de Grieken een normaal interestpercentage laten betalen. Als de markten dat niet doen, dan doen we dat via het noodfonds. Dat gaat helemaal niet te kosten van de Europese belastingbetalers. Dat zijn gewoon leningen, leningen, leningen, klaar. En dus alle verhalen over... ja, maar dit kost de Europese belastingbetaler geld, dat is gewoon niet waar. Dat is alleen maar gebaseerd op, wij helpen, maar het helpt niet. Maar als je serieus politiek leiding geeft en serieus zegt van Griekenland is een kleine economie. Dat is maar, dat stelt niks voor. Uh, wij staan pal. Mm alleen al om te voorkomen dat ook grotere worden aangevallen. Wij staan pal, doe dat dan ook. En uh, doe het dan ook met, met, met overtuiging. Dat, en dat niet is... van op de basis van de veronderstelling... dat het toch niet helpt, ja. gaat het ons geld kosten later. En dus, ja, dus, nee, zo helpt het inderdaad niet. Dat is uw advies aan de leiders uh, donderdag. Even terug naar de mensen die aan het luisteren zijn... en die spaarcenten hebben, mm -hmm. of uh, een huis willen kopen... of een huis moeten verkopen, want daar gaat het natuurlijk om. Dat zit ook allemaal vast. Of die nu wat... klompjes goud he, aan het kopen... Uh, ja. <laughs> Er is dus een run op, op goud op dit moment. De goudprijs uh, die stijgt enorm. Ja. Wat zou je zeggen tegen mensen die, uh, die een huis willen kopen of die spaargeld hebben? Wat moet je doen? Ik uh, vind dat iedereen dat voor zichzelf moet bepalen. In tijden van onzekerheid doen mensen gekke dingen. En ik vind dit eigenlijk in zo'n onzekere periode helemaal niet gek: dat mensen goud kopen. Ik vind dat een normale paniekreactie. Heeft um, het ook ik, zin? Uh, Blijkt uit het verleden dat je beter zit in een crisissituatie... met goud uh, in een oude sok of onder als je matras? Nu, als je nu goud koopt, dan is dat op zich een verstandige uh, aankoop. Maar, maar wanneer verkoop je het weer? <lacht> ja. Ja. Het is nu duur ja. Het geworden. Ja, maar je, je gaat ja, ervan uit er dat, dat, dat de open. situatie <lacht> steeds slechter wordt. Ja. En, en de hamvraag is, wanneer verkoop je het weer? Want op zich, goud levert geen enkel interestpercentage op. Goud is goud, klaar. En die goudprijs die schommelt uh, al uh, ik weet niet hoe lang. Dus, dus ik, uh, persoonlijk doe ik het niet. Okay. Ik zit bij een goede bank, denk ik. Nou, ja, je, ja, dat, dat, uh, maar je kan ook nog je geld dan in Zwitserland op de bank zetten. He, een land dat natuurlijk nu geen euro heeft, dat doen sommige mensen ook. Dan denken ze, nou, even moeten we het buiten die eurozone houden. Ja, hetzelfde uh, verhaal. Uh, je kunt het doen, maar ook in Nederland uh, hebben we goede banken. Hè? Dat heb ik net ook al benadrukt. Ja. En ten tweede als, als econoom, of uh, ik ben bezorgd over het collectieve belang. <laughs> Denk ik, oh mensen, raak niet in paniek. Blijf gewoon even zitten. Dat, ja. is het, dat is voor ons allen als geheel is dat natuurlijk het belangrijkste. Want zo is het, hè? als uh, mensen besluiten op een goed moment van nou, we zijn die crisis zat dan kom je er ook weer uit, geloof ik. Het is een psychologisch uh, fenomeen ook. Nou, als iedereen nou rustig blijft en even geen uh, grote veranderingen doorvoert... en de politici nemen juiste beslissingen, dan gaat het weer goed. Maar uh, het grote probleem is dus niet uh, bezuinigen, bezuinigen. Het grote probleem is dat Noord-Europa vertrouwt Zuid-Europa niet. Dat is het culturele probleem. Ja. En dat vertrouwen dat kan alleen terugkeren als je de zuidelijke landen dringend verzoekt, nee, oplegt om te hervormen. Dat, hervormingen zijn heel essentieel. Ik ben net twee weken in Griekenland geweest. Ik heb ook met een aantal Grieken van diverse niveaus gepraat. Het grootste probleem in Griekenland is: uh, de burger vertrouwt de overheid niet. De overheid uh, is te sterk gegroeid in termen van werkgelegenheid. Allemaal ambtenaren waarvan het volstrekt onduidelijk is... Uh, wat hun productiviteit is. En de diverse klassen, de lagere, de middelklasse... en de hogere klassen vertrouwen elkaar niet. Uh, vooral ten aanzien van de vraag... Uh, moeten de lagere klassen nu de belastingen betalen nee. van de rijken? En als je dus nu de Grieken niet zozeer helpt met bezuinigen... bezuinigen maar met het sturen van experts op het terrein van accountancy... Uh, belasting experts en ik zou wat ik zelf noem poldertechnieken. Hè? Hoe, hou je, hoe ontwikkel je arbeidsrust? Ja, dan, hè, net zoals de NATO dat doet in, in Afghanistan en dergelijke. Dan, dan is dat een oneindig veel effectievere poging om het vertrouwen te herstellen. Nou, hopelijk hebben ze geluisterd naar u. Donderdag komen de leiders bij elkaar. Dus dan moeten ze het even oplossen op de manier zoals Piet Keizer dat voorstelt. Hoofddocent Economische Methodologie aan de Universiteit van Utrecht. Hartstikke bedankt voor uw komst. En Straks kijk gedaan. voor meer informatie op onze website nieuwshow.nl. De Consumentenbond bindt de strijd aan met medische missers. De bond opende gisteren een meldpunt waarbij iedereen wordt opgeroepen... zijn ervaringen, of haar ervaringen, met grote en kleine medische fouten te delen. Tot 1 september kunnen mensen dat doen. Daarna gaat het Consumentenbond de fouten inventariseren... om dan in gesprek te gaan met ziekenhuizen en andere zorgverleners. Om deze nieuwste actie van de bond toe te lichten... Uh, zit Sandra de Jong hier van de Consumentenbond. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Waarom zijn ze hier nu opeens mee uh, gekomen? Nou, dat komt omdat we een enquête hebben gehouden onder letselschadeadvocaten. Uh, die zeggen dat de afgelopen tien jaar uh, nauwelijks verbetering is opgetreden in de openheid over uh, medische aansprakelijkheid. Mm -hmm. En wij zijn heel benieuwd hoe consumenten dat zelf beleven. Uh, uit de enquête blijkt dat er een aantal dingen zijn waarvan zij zeggen... dat zijn toch echt nog steeds struikelpunten. Uh, zoekraken van delen van dossiers, uh, langdurigheid van uh, de medische aansprakelijkheidprocessen En wij zijn heel benieuwd hoe mensen dat zelf beleven. Nou ja, je loopt natuurlijk ook het risico dat je juist meer wantrouwen... tegen de medische wereld in de hand werkt. Nou nee, want okay. juist als je, als je bij de partijen openheid willen, want dat is tenslotte wel wat we ook steeds meer horen vanuit de medische hoek, is het natuurlijk wel interessant om te kijken of men het ook zo beleeft. De, de, de wens wordt uitgesproken, er worden ook stappen genomen uh, om te zorgen dat het verbetert. Alleen ervaart men het ook zo, in de, in de spreekkamer heeft men ook het gevoel dat er inderdaad ook verbeteringen zijn. En als het inderdaad ergens misgaat, als er een fout, een kleine of een grote optreedt, wordt dan ook eerlijk over gecommuniceerd met mensen. Zouden artsen en, en ziekenhuizen en zorgverleners hier ook blij mee zijn? Nou, we merken wel dat er steeds meer geluiden ook vanuit die hoek komen... om juist er opener over te zijn. Die hebben ook richtlijnen opgesteld samen om inderdaad beter te communiceren. Um, we horen ook steeds meer uit de sector zelf dat er inderdaad meer geïnvesteerd wordt... dat ziekenhuizen daarvoor pleiten. Dus nu is het wel interessant te zien, gebeurt dat ook in de spreekkamer? Ja. Heeft men ook het gevoel dat de arts beter luistert dat men opener is geworden? Hoeveel missers uh, vinden er per jaar plaats? Uh, er zijn op uh, jaarbasis zo'n 40.000 uh, uh, zaken... waarin inderdaad mensen gezondheidsschade opleiden. Maar er overlijden ook nog steeds 1960 mensen ja. op jaarbasis. Dat, ja, dat is veel, Ja, dat is veel. Een hoog aantal. Want als je ja. kijkt naar verkeersdoden... dat zit rond de 700. Klopt, ik ik ja. was verbaasd over dat hoge cijfer. Ja, dat zijn ze heel hoog nog steeds. En, en wemelt we het dan een ritselt het van de schadeclaims... tegen ziekenhuizen en artsen die um, ja. niet goed opgelet hebben? Nee, dat is heel vaak niet. Daarom hebben we ook inderdaad dat het kenniscentrum. Om wat we met die informatie ook willen opzetten. Is ook om mensen uh, een handreiking te geven. Je hebt het nut om deze medische aansprakelijkheid ook daarmee door te gaan. Mensen ja, vinden het drempel te begining. hoog. Ja, maar ook een stukje daarvoor zit nog vaak. Het is niet zo meteen dat het om schadevergoedingen moet gaan. Mensen willen ook gewoon dat er een gesprek met ze aangaat. Dat er een genoegdoening is. Het hoeft niet meteen uh, te escaleren daartoe. Dat zijn ook hele langdurige processen. Uh, gemiddeld Daarop. is zo'n proces vijf jaar. Maar het kan ook tot tien jaar oplopen, blijkt. Uit de cijfers die bij ons binnen zijn gekomen. Het en mensen in, zien er tegenop. Het is een emotioneel. Straf. Want je, ja. er is al iets heel ergs gebeurd... en dan moet je ook nog eens een keer een juridische ja. procedure gaan Klopt. volgen. is emotioneel en financieel heel erg belastend voor een hele lange tijd. Ja, er ja. zijn dus ja, mensen die dat natuurlijk ook niet volhouden... en die er op een gegeven moment dan maar mee ophouden. Klopt, dat is ook een van de redenen van de dingen die gebeurt. Uh, daar is ook de raad die heeft ook een punt... dat als, een, als een, een proces stuk loopt, dat zij helpen dat weer op de rit te zetten. Uh, maar mensen is het inderdaad, die, die, die halen het niet tot uh, het eind van die streep. misters dan denk ik toch eerst aan een verkeerd afgezet been... Nou, gelukkig zijn er ook uh, veel laagdrimpelige daarop. Ja. Als, uh, niet alles, dus niet alles in de reden laten kwijtraken. Maar het gaat met name om verkeerd gestelde diagnoses. of een verkeerde behandeling bijvoorbeeld. Uh, die toegepast wordt. of niet met complete informatie uh, werken. Uh, en we horen van de letselschadeadvocaten terug. dat ook bijvoorbeeld begint dat er een, een, een, een verhoging van het aantal medische fouten is. als bijvoorbeeld nieuwe technologieën worden geïntroduceerd. Ik begreep dat het probleem uh, was dat uh, een, een, een, de bewijslast. Bij de patiënt ligt. Ja. En dat dat, dat vaak het, het struikelblok wordt om het op een goede manier het, he, aan ja. te kaarten. Klopt. En zeker als ook nog blijkt dat heel vaak delen van die dossiers ontbreken. En wij vinden ook dat je. Als je een voorbeeld geven? Dan wordt het misschien wat duidelijker. Uh, je gaat naar de, de, de arts je gaat een heel proces met elkaar door... en momenten waarop misgaat, die blijken niet in het dossier meer te zitten. Als het uh, uitkomt op medische aansprakelijkheid... dan blijken er delen uh, van bepaalde behandelingen te ontbreken... of geen verslag van bepaalde gesprekken. Maar is dat eruit gehaald dan, er zijn. behandelend artsen die die fout hebben gemaakt? Ze ontbreken in zo'n slag, misschien is het compleet bijgehouden. Andere wijzen, daar wij geen zicht op. Dat, dat horen we ook graag natuurlijk terug van, uh, van mensen. Dus je hebt eigenlijk een hele slechte startpositie als patiënt... om zo'n onderzoek überhaupt aan te gaan? Ja, wij vinden ook dat dat omgedraaid zou moeten worden... Dat dat als blijkt dat er de grote delen zoek geraakt zijn uit een dossier... dat dan niet de bewijslast bij de patiënt ligt... maar dat de rechter op dat moment zegt, dan moet de rol dus omgedraaid worden. Dan ligt het dus bij de hulpverlener en niet langer bij de patiënt... om te zorgen dat uh, uh, al bewijslast wordt aangedragen. En ik begreep dat die arts ook uh, de mogelijkheid heeft... om tijdens zo'n hele kwestie, als dat dan loopt... om nog, nog zaken toe te voegen aan het dossier. Ja, die heeft nog steeds toegang tot het dossier. Hm. Ja, dat is natuurlijk... Uh, nou, dat vervuilt het hele proces. Ja, natuurlijk. ja dat, wat we, ook, uh, we geven ook in, in de consumentengids en op onze website... ook tips van, goh als je nou in zo'n situatie terechtkomt... bedoelt we dat wel helemaal niemand. Hoe kan je dat best aanvliegen? En een van de dingen daarin is... als je merkt dat je op een conflict aankomt met je hulpverlener... stel dan een, een derde aan om bij die gesprekken te zijn... om onafhankelijk waarin mee te kijken. Hm. Om te zorgen hoe dat gaat, wat er, wat er gebeurt... en zorgen dat inderdaad geen uh, dossiervervuiling zo moet zeggen, dan optreedt. Nou ja, uh, want dan heb je bijvoorbeeld een, een kwestie... en dan kan die die, die arts uh, kan daar nog dingen bij stoppen, hè? dus die kan dan eigenlijk uh, gewoon de boel uh, vervalsen. Die kan dan bijvoorbeeld iets bij stoppen en op grond waarvan die zegt, nou, maar dit heb ik in de tijd wel gezegd en het is dan niet zo. Ja, dat is natuurlijk wel uitgang van het van het allerslechtste. Ja, dat, dus dat ja, even, ja. Ja. ja, nee, dat, We hopen natuurlijk dat het zo niet in elkaar nee, steekt, maar het inderdaad, maar. de ene partij heeft wel toegang uh, tot het dossier en de andere niet, we hebben terwijl dus de andere partij voor de bewijslast moet zorgen en dat is natuurlijk ja. uh, niet in balans. We... Nu heeft u dat meldpunt, maar ik vraag me steeds af... we hebben toch in Nederland de inspectie voor de volksgezondheid... die hiervoor verantwoordelijk zijn, die inspecteurs ja. hebben... en die ons moeten beschermen als ja. consument-patiënt tegen de medische risico's. niet alle leaders. signalen komen bij hun terecht. Daarom ook, want er worden er al steeds onder groepen onderzoeken gehouden. Dat doen, dat doen veel meer, dat doen ja. meer organisaties ook. En wij zijn nu meer beleefd, maar in die spreekkamer... hoe zien de mensen dat zelf dan? Wat gebeurt Maar doen, doen zij een werk de inspectiedienst? kan ik op dit punt over dit onderwerp niet beoordelen. Wij hebben natuurlijk de enquête onder de advocaten gehouden. letselschade schadeadvocaten. Daar komt dit signaal uit. En we zijn heel benieuwd wat voor andere signalen we van consumenten zelf krijgen. En met die informatie samen willen we kijken wat we daarmee verder kunnen doen. En wat gaat u dan ja, doen? Want je kan het wel inventariseren. Maar goed, ja. er zijn ook al wel cijfers bekend. Bedoel, en, en dan? Gaan ja. u het leuk aanbieden? En dan verdwijnt het in een laan En zegt een ziekenhuis, oh sorry, we gaan het beter doen? Nee. Nee, daarom zeggen we ook: we, zijn, uh, we willen kijken of deze informatie ons kan helpen bij het uh, initiëren van een, van een onafhankelijk kenniscentrum. Mm -hmm. Dat mensen kunnen zeggen van als ze in een medisch uh, aansprakelijkheidskwestie verzeild raken. Mm. Dus ze kunnen laten toetsen: van, heeft het nut om hiermee verder te gaan? Ga ik deze, um, dit hele lange tocht aan? Um, heeft deze de zaak kans van slagen? En we denken dat we daarvoor de kennis die nu bij consumenten zit, de ervaringen die zij hebben, dat die daar kunnen bijdragen. En uh, hoe kunnen mensen hun verhaal kwijt? Dan zitten misschien mensen te luisteren en te denken: nou. Ja. Uh... Ik wil wel in contact treden ermee. Nou, op onze, onze website, ja. consumentbond.nl Kiezen moet kunnen, heet de campagne. Er zijn meerdere zaken die we over de zorg. Namelijk, Kiezen moet kunnen. Ja, klopt. Er zijn meerdere, ja. Ja, ik vind het een onhandige titel. Nou, het is in een pakket van een, van een campagne waarin we zeggen: we vinden dat het gisteren duidelijker moet zijn. Dat, artsen, uh, dat mensen vragen moeten durven stellen ja. aan artsen. Ze dus willen juist de laagdrempeligheid van consumenten naar zorg zo goed mogelijk maken. En ook bijvoorbeeld: ken uw rechten als patiënt. Men kan ook, als men zegt van goh, hoe zit het dan? Wat zijn mijn rechten? de gratis mini -gids op onze website bij ons bestellen. Kiezen moet kunnen. Ja, dan denken ze dat het over, over politiek gaat. To the past, zouden ze zeggen in Amerika. Oh, sorry. Goed, ik wens u heel veel uh, succes. Sandra de Jonghoord die van de Consumentenbond, ging dus over een nieuw meldpunt voor medische missers. Er is overigens gisteren ook een site geopend door de Letselschaderaad, waarop u voor juridische voorlichting over dit onderwerp terecht kunt. www.deletselschaderaad.nl Dankjewel.